Met het NWS-journaal. Voor de aanslag op Peter en De Vries zijn drie verdachten opgepakt. Onder wie de vermoedelijke schutter, heeft de politie Amsterdam in een persconferentie laten weten. Twee zijn klemgereden in hun vluchtauto op de A4 bij Leidsendam. één is opgepakt in Amsterdam. Over de achtergrond van de verdachten is niets bekend gemaakt. Burgemeester Halsema zei in de persconferentie dat. De Vries, die aan het begin van de avond werd neergeschoten in het centrum van Amsterdam, zwaar gewond is geraakt en op dit moment vecht voor zijn leven. Alsma noemde hem een nationale held en een zeldzaam moedige journalist. Over de beveiliging van de Vries wilde het OM op de persconferentie niet zeggen. De 64-jarige misdaadverslaggever was vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces over liquidaties in het criminele circuit met hoofdverdachte Ridouan Tachi. Demissionair premier Rutte noemt het neerschieten van de Vries schokkend, niet te bevatten... en een aanslag op de vrije journalistiek die zo wezenlijk is voor onze democratie. Rutte en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kwamen afgelopen avond bijeen... bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Beiden zeiden dat er alles aan wordt gedaan om de daders te vinden. Ook Grapperhaus wilde niet ingaan op vragen over de beveiliging van de Vries. Eerder op de avond reageerden ook kamerleden geschokt. PVV-leider Wilders sprak kort na de eerste berichten zijn afschuw uit. En ChristenUnie-leider Segers noemt het de vreselijkste flashback... naar andere aanslagen op onze vrije samenleving. Ander nieuws, Italië is door naar de finale van het EK voetbal. De stand in de wedstrijd tegen Spanje stond na de reguliere speeltijd en verlenging op 1-1... waarna de Italianen de strafschoppen beter namen. Italië speelt de EK-finale zondag in het Wembley Stadion in Londen. Tegen de winnaar van Engeland-Denemarken morgen. Het weer, de wind neemt verder af vannacht. Het is zo goed als overal droog bij ongeveer 14 graden. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. En dan zo'n 22 graden. Dit was het NMS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort, en zomerhit.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 Now it seems there's nothing, and nowadays everybody thinks about a way to ease the suffering.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 Je, moet je nu nooit meer gaat. Geef mij nu je angst. Ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht.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 De morgen te hebben. zolang ik je niet verlies, vind ik het spel weg met jou. Zet je radio in het Zand. Dit is Zie Zandvoort. Pet je panim, je jij het avond avond de fantasie Morgen doe ik het win. Dit is de lange hete zomer van ZFM ZFM Santvoort 106.9 FM We'll be You're a bad thing.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 That I never noticed. Every time I cry, I get a little. my eyes. Zomerheed. Zomerheed. Het was een onbekende weg Die ik heb afgelegd Na het licht Op zoek Naar het donker Dat haar en als van spijt, jaloezie en belangen. Yeah.